1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Europese vliegtaks slecht voor Schiphol, zegt staatssecretaris Atma. Amsterdam Arena ziet gif groen of gif geel van de actievoerende docenten. En Jeffrey Wammes wint rechtszaak tegen Turnbond. Er is veel zon, er is weinig wind, het wordt ongeveer 9 graden. Morgen gaat het regenen van het noordwesten uit. Er staat veel wind morgen, het wordt 7 graden dan in het noordoosten en 9 in het zuiden. Donderdag nog wat buien, maar daarna meest droog, wisselen en ongeveer 10 graden. De Europese vliegtaks, die begin dit jaar werd ingevoerd, kost Schiphol mogelijk 200 banen. Door de belasting worden tickets duurder en laten passagiers en luchtvaartmaatschappijen, de Nederlandse luchthaven links liggen. En dat staat in een rapport. Dat is geschreven in opdracht van staatssecretaris Atsma. En die is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. We, u, u, zich, u was altijd al kritisch he, over die vliegtaks. Dus dit is een bevestiging van wat u al dacht. Nou ja, ik ben vooral kritisch omdat ik vind dat het systeem van de vliegtaks... vooral wereldwijd moet worden ingevoerd. En wat je nu ziet is dat er alleen in Europa... een uh, belastingssysteem en heffing op de uh, CO2-uitstoot, de broeikasuitstoot, wordt getroffen... En andere continenten hebben daar niets mee te maken... en willen er ook helemaal niets mee te maken hebben. En dan zie je dus dat het voor Schiphol en voor KLM een heel erg nadelig effect heeft. Want wat zijn die effecten voor Schiphol en KLM? Nou ja, als het bij een lage eh, prijs die moet worden betaald... voor de CO2-rechten zal het gaan om eh, enkele honderden banen op, op Schiphol... en gaat het om eh, ja, 150.000 passagiers voor KLM op jaarbasis... inclusief natuurlijk veel geld wat daarmee annexes is... maar verdubbelt de prijs van de CO2... Ja, dan zie je dus ook een eh, veelvoud van, van de nadelige effecten ontstaan. En dan gaat het om vele honderden banen. Eh, de consument, de passagiers moeten duurder het ticket betalen. En vervolgens zie je dat dus er uh, uh, ook een uitwijk zal worden gekozen... door passagiers naar andere luchthavens buiten Europa. Ja, Dan gaan ze naar, naar Dubai? Of, uh... Naar Dubai of naar Turkije of wellicht naar Zwitserland. Zwitserland is geen EU-land. Dus je ziet uh, daardoor een, uh, ja, eigenlijk een dubbel effect. Het, Want het, het, het, ja. het derde effect wat gaat ontstaan is dat wij heel erg bang zijn voor... Eh, ...harde sancties van eh, landen als China, Rusland, de Verenigde Staten... ...die hebben dat al aangekondigd, die zijn het niet eens met het feit dat zij straks... ...als ze naar Europa vliegen ook eh, belasting moeten betalen, een CO2-tax moeten betalen... ...en die hebben gedreigd met sancties. Ja, en als dat ook nog eens een keer aan de orde is, ja, dan eh, ontstaat er nog een veel groter negatief scenario. Nou zegt dat rapport ook van het Kennisinstituut voor Mobiliteit... Eh, vliegtaks vermindert wel de uitstoot van schadelijke CO2. Dat is toch ook heel belangrijk? Ja, dat is zeker belangrijk. Alleen het rapport zegt dus... Eh, maatschappijen die zullen dus rechten bij kunnen kopen uit andere sectoren, dus bijvoorbeeld uit de industrie. Dus uh, voor heel Europa vermindert de, de CO2-uitstoot door deze belasting. Alleen het, vlieg, het vliegen zal er niet veel minder om worden. Dus uh, het effect op het milieu is in die zin ook relatief. Maar uh, ja, dat er minder CO2-uitstoot plaatsvindt, dat is prima. En wij hebben steeds gezegd, uh, kijk nu eens wat bijvoorbeeld KLM al doet. Die gaat met biokerosine vliegen. Dat is een heel ander systeem. Levert relatief grote bijdrage aan het, uh, aan het uh, aanpakken van het CO2-probleem. Ja, en dat is iets, uh, dus het groene vliegen, wat we veel meer zouden moeten propageren. En dat vind ik ook, uh, dat ook in Brussel nog eens een keer onder de aandacht gebracht moet worden. Daar gaat u mee naar Brussel toe. Duidelijk, staatssecretaris Asma, dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Heel veel leerlingen zijn vrij, want docenten voeren actie in de arena in Amsterdam. U hoort het al, die docenten zijn tegen de bezuiniging op het passend onderwijs. Onderwijs voor leerlingen is dat die wat extra aandacht nodig hebben. En Trudy van Rijswijk die staat er midden in. Trudy gaat de opkomst een beetje richting die verwachte 40.000. Zeker, zeker. De bonden kunnen hier heel tevreden mee zijn. Er kunnen zo'n 55.000 mensen in de arena. En uh, na schatting zijn er inderdaad een stuk of 10.000, 15.000 plekken leeg. Dus het zit lekker vol. Oké, okay, en, en hoe is de sfeer? Zijn de mensen woedend? Ze, nee, uh, ze zijn wel boos. Maar ze hebben nu toch zoiets van uh, steun aan elkaar. Ze vinden het prettig om hier te zijn, dat kun je duidelijk zien. Er is hier geen agressie of zo. Er is meer iets van, nu kunnen we met z'n allen laten zien dat we het er niet mee eens zijn. En dit is een duidelijk statement. Dat is de sfeer. Lijkt mij duidelijk, je hebt een korte impressie gemaakt. Ik heb, nou, het is nu net begonnen. De man die nu staat te praten, Michel Rog, de voorzitter van CNW Onderwijs... die heb ik net even gevraagd wat hij vond van die opkomst, En daar was hij heel blij mee. Het is echt geweldig. We hebben de arena volgekregen. Dit is een succes wat echt onze stoutste verwachtingen overtreft. De minister was niet uitgenodigd, want jullie hebben een beetje ruzie met hem. Maar um, zijn er wel andere politieke partijen die nog spreken? Nee, we hebben de politiek niet uitgenodigd. De politiek spreekt op dit moment in Den Haag over de wetgeving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 Dat is ook nog best veel. Dat is absoluut waar, maar wat we willen is goed onderwijs voor elke leerling. Maar met het idee van passend onderwijs, namelijk eh, dat dat wel op een gewone school zou kunnen... en dat je dat zou kunnen doen door krachten te bundelen, waren jullie het eens? Hadden jullie toen niet bedacht dat dat ook wel eens bezuinigingen zou kunnen gaan opleveren? Kwam dat idee niet in jullie op dat, dat, dat het wel eens die kant op zou kunnen gaan als je daarmee instemde? We hebben al jarenlang zijn we in gesprek met de politiek om passend onderwijs in te richten. En dat is een verstandige keuze, omdat leerlingen die extra zorg nodig hebben... dan gewoon meegaan in het reguliere onderwijs. Dat wil iedereen. Dit kabinet heeft ervoor gezorgd dat dat ineens gepaard gaat... met een enorme bezuiniging. En daarmee raken we het onderwijs diep in het hart. Ja, nou, dat was die in Michelro. En uh, daar gaat het hier dus vanmiddag om. bezuiniging 300 miljoen. En de sfeer zit er goed in. Trudy van Rijswijk in de Amsterdam Arena. In Jemen zijn dit weekend 185 militairen omgekomen... bij gevechten met militanten van Al-Qaeda. Eerder was gezegd dat er tientallen doden waren. Vandaag werden in de buurt van de stad Sinjibar nog meer lichamen gevonden. Ze lagen in de woestijn op enige afstand van die stad. Een aantal lichamen was onthoofd of op andere wijze verminkt. Aan de kant van Al-Qaeda zijn minstens 20 doden gevallen. En niet eerder vielen er in Jemen zoveel doden... in de strijd tussen Al-Qaeda en de regeringstroepen. Het antiracismebureau in België daagde HEMA voor de rechter. De winkelketen ontsloeg vorig jaar een werknemster omdat ze een hoofddoek droeg en uh, omdat klanten daarover hadden geklaagd. HEMA België zegt dat het neutraliteit wil uitstralen. Het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding wil met die rechtszaak duidelijkheid scheppen. Bij HEMA, wat een Europees bedrijf is, is het dragen van een hoofddoek in Nederland geen enkel probleem. In België wel een probleem. Er moet juridische duidelijkheid komen, maar er is ook nood aan een maatschappelijk debat. En wij onderlijnen die nood aan een maatschappelijk debat. Wat is de plaats van geloof en levensbeschouwing in de samenleving? En de HEMA benadrukt dat het dragen van een hoofddoek in Nederlandse filialen niet verboden is. De winkelketen ziet de rechtszaak als een lokale kwestie. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Iraanse regering zegt dat VN-inspecteurs toegang krijgen tot een geheim militair complex. Het Parchin-complex ligt ten zuidoosten van Teheran. De VN-inspecteurs vermoeden dat er in het geheim wordt gewerkt aan nucleaire technologie. De Iraniërs zeggen dat de inspecteurs het complex mogen bezoeken als teken van goede wil. Het Westen is bang dat Iran met het nucleaire programma een atoomwapen wil ontwikkelen. Iran blijft volhouden dat het programma alleen bedoeld is voor vreedzame doeleinden, zoals opwekking van energie. Niet alleen protesten in Amsterdam, ook in Den Haag. Daar hebben enkele honderden medewerkers in de thuiszorg gedemonstreerd... voor betere arbeidsvoorwaarden. Vanmiddag behandelt de Eerste Kamer drie initiatiefwetten van de SP. En de demonstranten willen dat die worden aangenomen. In de wetten wordt de verplichte aanbesteding... in de huishoudelijke zorg geschrapt. Ook worden minimumtarieven gegarandeerd. En verder staat erin dat gemeenten het geld dat ze van het Rijk krijgen... voor thuiszorg niet voor andere doelen mogen gebruiken. Afakabo-bestuurder Van der Hoorn over de wensen van de betogers. We hebben ook de actiegroepen nu de laatste jaren zien ontstaan. Ze zijn van uh, een hoge beloning uiteindelijk nu naar het minimumloon gezakt. Dat is de kaalslag. En op een gegeven moment zeggen ook werkers... dit is genoeg, dit is, dit is uh, voldoende, uh, het is uit en over en ik stop er gewoon mee. En of de voorstel het halen in de Eerste Kamer, dat is nog niet duidelijk. Gedoogpartner PVV zal ze in elk geval steunen. Dan opmerkelijk nieuws uit Libië. Lokale militieleiders in het oosten van Libië... hebben zich vanmiddag gedeeltelijk onafhankelijk verklaard... van de rest van het land. En dat deden ze bij een grote bijeenkomst in de oostelijke stad Benghazi. Aan de lijn, correspondent Sander van Hooren-Sander. Hoe opvallend is dat nou, dat ze het in het oosten... dat ze zich afkeren van die centrale regering? Ja, het tekent de onrust in het land. Want Benghazi, die naam die kun je je natuurlijk wel herinneren... dat is de stad waar... Uh, de om zijn thuisbasis had in die stad, die keert zich nu deels van het centrale gezag af. Dat heeft met twee dingen te maken. Uh, ten eerste, het is een relatief rijke regio die zich altijd achtergesteld heeft geweten onder Gaddafi. Daar willen ze dus vanaf. Het betekent ook wat onvrede, de typische overgangsregering, uh, alle stammen. Sander, ik ga jou onderbreken, want de verbinding is ontzettend slecht. We uh, gaan even kijken of dat heel snel opnieuw kan. Nee, dat gaat even niet lukken. In elk geval, ja, lokale militieleiders dus in het oosten van Libië... die zich gedeeltelijk onafhankelijk hebben verklaard van de rest van het land. Sport. Ja, dat is even niet anders. Er is ander nieuws. Turner Jeffrey Wammes is door de rechtbank in Zutphen in het gelijk gesteld. In het kort geding dat Wammes had aangespannen tegen de turnbond. Verslaggever Edwin Cornelissen volgt voor ons die toch wel opmerkelijke zaak. Een uitspraak van de rechter. Je hebt het kunnen lezen, Edwin. Waarom heeft Wammes die rechtszaak gewonnen? Ja, nou, het komt er in feite op neer dat uh, de beslissing van, of de uitspraak van de rechter is dat de beslissing om Epke Zonderland voor te dragen voor uh, de Spelen voorbarig is en ingetrokken moet worden. En de reden daarvoor is uh, dat Jeffrey Rammers nog altijd ook in de race is voor Olympische deelname. Nou, hij voelt zich bezwaard omdat de KNGU nu al het kennen heeft gegeven voor Zonderland te kiezen. Uh, en dat bezwaar is uh, gegrond, heeft uh, de rechter bepaald. En dat heeft onder meer mee te maken dat de turnbond in uh, de procedure heeft bepaald te gaan kijken naar de medaillekandidaat. Dat bepalen ze op basis van de afgelopen toernooien. En de bond geeft in de procedure aan dat de meest recente resultaten zwaarder tellen. staat in de procedure. Nou zegt de rechter, dan moet je ook de laatste wedstrijden, de wedstrijden die dus nog komen, de World Cups en het EK, meetellen. Of de bond had moeten motiveren waarom die prestaties op die toernooien er niet toe doen. Dat is niet gebeurd. En daardoor is er volgens de rechter sprake van een, uh, geen sprake van een verre en doorzichtige aanwijzing. Niet ver en niet doorzichtig. Wat gaat de bond hier nou mee doen? Nou, het is niet zo dat ze de hele procedure opnieuw moeten gaan schrijven. Waar het op neerkomt is dat ze uh, de wedstrijden moeten afwachten, die World Cups, dat EK. En na afloop van die toernooien dan uiteindelijk met een voordracht moeten komen. Maar die moet natuurlijk wel goed gemotiveerd worden. Allereerst moet Epke Zonderland nog vormbouw tonen, dat was al bekend. Maar vervolgens moet er een gemotiveerde keuze worden gemaakt... waarom dan Epke Zonderland dan wel Jeffrey Wammers als de medaillekandidaat worden gezien. Uh, wat je wel kan lezen in het vonnis, en dat is op zich wel opmerkelijk... is dat de rechter aangeeft dat de conclusie van de Bond ...afgaande op de voorgaande toernooien... ...dat Epke Zonderland meer een medaillekandidaat is... ...helemaal niet zo'n rare is. Er is natuurlijk altijd wat op af te dingen, zegt de rechter... ...maar het is op zich een inzichtelijke motivering... ...die de beslissing ook kan dragen. Kortom, de keuze voor Zonderland was niet subjectief... ...niet louter subjectief, zoals Jeffrey Wammers dat beweerde. Er is gewerkt met een selectiecommissie. En als je dat argument van de rechter erbij pakt... ...dan lijkt het erop dat Epke Zonderland nog altijd... ...de meeste kansen maakt om uiteindelijk... ...de Olympische Spelen te gaan. Ze moeten gewoon die Wedstrijden afwerken. Epke Zonderland moet daar vormbehoud tonen. En als vervolgens de bond met het verhaal zoals we dat nu al hebben gedaan... waarom Epke Zonderland de medaillekandidaat is aankomen... dan lijkt de bond de dus sterk te staan. Reactie al van Zonderland bijvoorbeeld? Uh, nog niet. Uh, we gaan zo dadelijk wel langs bij Jeffrey Wammers. Die is bezig met een sponsrichting in, uh, in Arnhem. En uh, we hopen dan in ieder geval zijn uh, tevreden geluid te horen. En ook wel van hem te horen ja, hoe ver hij nou eigenlijk staat... en uh, hoeveel hoop hij nou daadwerkelijk nog heeft op te spelen. Dankjewel Edwin Cornelissen. Dan heb ik nog een melding over de aanklager betaald voetbal die een vooronderzoek is gestart naar de actie van PSV. Hey, ik heb files, afgelopen zondag in het duel met FC Twente. Labiat zou bewust op de hand van Luc De Jong van FC Twente hebben gestaan. De aanklager heeft beide clubs om een verklaring gevraagd en ze hebben tot morgenmiddag de tijd om te reageren. Het is nu tijd voor de ANWB. Ja, want er staat een file op de A27 Utrecht richting Gorkum... van twee kilometer lengte. Die staat tussen knopend Rijnsweer en knopend Lunette. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Daardoor is de rechterrijstrook dicht. En door een brandmelding uh, langs het spoor... rijden er geen treinen tussen Eindhoven en Bokstolp. Reizigers hebben vandaar meer dan een uur vertraging je dankjewel. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Een wereldwijde vliegtaks, of anders helemaal geen tax, dat zegt staatssecretaris Atsma. Tienduizenden docenten en onderwijsmedewerkers protesteren in Amsterdam tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. En de turnbond moet een nieuwe selectieprocedure bedenken. Voor de Olympische Spelen Jeffrey Wammes heeft zijn rechtszaak tegen de bond gewonnen. Dat was het uitgebreide NOS Journal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch.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 Goedemiddag allemaal, we verplaatsen de werklunch al meteen naar de Amsterdam Arena. Dat zal wel een klefbolletje met een knakworstje worden. Uh, daar zijn duizenden leerkrachten bijeen om te protesteren tegen de voorgenomen bezuinigingen op dat passend onderwijs. Dan na half twee is er Stam.nl de stelling... er wordt terecht actie gevoerd tegen de bezuinigingen op passend onderwijs. Nou, u weet daar intussen alles van. Bent u het daarmee eens of mee oneens met die stelling? Sms dat dan naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, dat is www.stam.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Bijna de helft van de vrouwen krijgt op het werk te maken met discriminatie vanwege zwangerschap. Het moeder zijn of omdat ze een kinderwens hebben. Dat is een van de uitkomsten van een zwangerschapsonderzoek van de commissie Gelijke Behandeling. Vandaag wordt het onderzoek gepresenteerd. Laurien Korsten, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent de voorzitter van de commissie Gelijke Behandeling. Bijna, bijna de helft. Dat is best veel, hè? Ja, dat is veel. Uh, dat is een heftige uitkomst. Natuurlijk wist de commissie altijd al wel dat zwangerschapsdiscriminatie hardnekkig was... Maar dit gaat op jaarbasis dan toch gauw om zo'n 65.000 vrouwen. Ja. En waar lopen die tegen aan? Uh, ze lopen tegen heel verschillende dingen aan. Uh, lager opgeleiden lopen uh, vooral aan tegen helemaal niet aangenomen worden. Hoger opgeleiden lopen tegen aan tegen niet aangenomen worden of op andere voorwaarden. Of geen verlenging van een tijdelijk contract. Um, waarom, uh, want je kunt ook zeggen, nou 65.000 uh, op een hele bevolking, ja, dat valt dan misschien ook nog wel weer mee? Of, of meldt lang niet iedereen zich? Nou, het gaat, uh, 65.000, je hebt het over 45% van de vrouwen die zwanger zijn of een kinderwens hebben en naar werk solliciteren. Dus dat is nogal fors. Uh -huh. Maar hebt u het idee dat dit alle gevallen zijn, of is dit maar het topje van de ijsberg? Nou, ons onderzoek is representatief, dus onze cijfers moeten een goed inzicht geven over de werkelijkheid. Ja. En ik kan me zo goed voorstellen namelijk dat als je je meldt bij zo'n uh, zo commissie gelijke behandeling uh, en je baas weet daarvan, nou, dan kan je het gelijk al schudden. Ja, dat melden doen maar heel weinig vrouwen. Uh, als, uh, uh, dat, dat doet, maar ongeveer 10% van al die vrouwen. En uh, dat betekent dat werkgevers ook niet snel zullen herkennen de, dat, er een, uh, een, dat het probleem een behoorlijke omvang heeft. Ons onderzoek gaat niet uit van vrouwen die melden, maar vrouwen die de enquête nou. uh, zo ingevuld hebben. Nou. Hoe weet u dan zo zeker dat het ook echt om discriminatie gaat? Want het kan ook gewoon zijn dat iemand totaal niet functioneert. Uh, vrouwen hebben uh, uh, specifieke vragen ingevuld en die hebben hele concrete situaties genoemd... die wij als commissie Gelijke Behandeling duiden als uh, een zeer serieuze aanwijzing voor discriminatie. En uh, dat zijn echt concrete situaties als... Uh, na twee gesprekken uh, ging mijn contract toch niet door... toen du duidelijk werd dat ik zwanger was. Mag een, mag een werkgever, of zelfs een potentiële werkgever... dus als je in een, in een sollicitatiegesprek zit, daar eigenlijk naar vragen? Uh, vragen mag eigenlijk niet, maar met name hoef je niet te antwoorden als vrouw. Wat je in de praktijk wel ziet, dat, uh, er, dat vrouwen het toch graag wel zeggen... twee derde van de vrouwen zegt het wel zeggen het ook liever en nemen een soort risico op de koop toe. En wat je in de praktijk ook ziet, is dat als uh, de werkgever er later achter komt, dat hij zich dan hij zij zich dan uh, ja, ja die voelt dat een zeker vertrouwen uh, beschadigd. Die voelt zich een beetje beduveld zo van waarom heb je dat in het gesprek niet gezegd? Ja. ja. Maar Ze... in werkelijkheid mag je dit dilemma natuurlijk helemaal niet bij de vrouw leggen, omdat nee. de wettelijke norm duidelijk is. Je mag die omstandigheid niet in aanmerking nemen. Ja, maakt het nog wat uit in, in welke branche zit? Uh, nee. Daar hebben wij geen aanwijzingen voor het gebeurt gevonden. gebeurt overal. Ja. ja. Nou ja, goed, u hebt dit in kaart gebracht. Uh, best natuurlijk wel schokkende cijfers. Wat, wat gaat u ermee doen? Nou, de eerste stap was natuurlijk dit onderzoek naar buiten te brengen. Dat verhoogt natuurlijk al onmiddellijk de kennis van dit probleem uh, bij vrouwen, maar ook bij. Werkgevers. Het verhoogt het bewustzijn dat er iets aan de hand is. Wij hebben zelf de website zwangerenenwerk.nl geopend. En verder zal uh, de problematiek, de knelpunten die ook uit het onderzoek naar voren komen, die zullen opgelost moeten worden tussen vrouwen en werkgevers in vroegtijdige gesprekken over mogelijke problemen. Maar zeker ook door overheid en sociale partners. Nou, dus de politiek en ook met name die sociale partners... Dus de vakbonden en de werkgevers moeten zich hier maar eens overbuigen... in die polder waar ze altijd zo vaak te vinden zijn. Ja, want de norm, de wettelijke norm, is duidelijk in Nederland en ook Europees... Dank u wel voor de uitleg, Laurien Koster van de commissie ja, Gelijke Behandeling. Ik zeg er nog even bij vanavond om vijf over negen in Altijd Wat... bij de collega's van NCV Televisie. Dat is op Nederland 2 een reportage over dit onderwerp. En daarin komen ook vrouwen aan het woord... die zelf slachtoffer zijn geworden van zwangerschapsdiscriminatie. Ja, duizenden leerkrachten uit het hele land zijn dus in de Amsterdam Arena. Ze staken tegen de voorgenomen bezuinigingen op passend onderwijs. Minister van Bijsterveld wil meer leerlingen met problemen die nu nog op die speciale scholen zitten onderbrengen op reguliere scholen. De groep zorgleerlingen wordt volgens haar te groot en ze wil op deze manier 300 miljoen euro bezuinigen op dat passend onderwijs. Wat betekent dit alles voor de docenten? In de Amsterdam Arena is verslaggever Maarten Bleumers. En Maarten, wie heb je daarbij? Sonja Brilman is een van die tienduizenden die hier naar de arena zijn gekomen. Een arena dat kolst en dat leuze schreeuwt, waar geklapt en gefloten wordt... en waar de wave ook al voorbij is gekomen. En ik kan je zeggen, we hebben geluk dat de muziek even uit is... en dat er alleen maar gepraat wordt, Want anders is er echt geen normaal gesprek mogelijk. Gelukkig weet ik waar Sonja zich bevindt. Sonja, laten we even een klein stapje want anders zijn we niet te horen. Maar we kunnen wel stellen, jij staat niet alleen in je stakingsbereidheid. Hè? Nee, ik ben heel blij uh, dat ik niet alleen sta. En dat had ik ook eigenlijk niet verwacht. Want uh, als onderwijzers de straat op gaan, als docenten de straat op gaan, dan gaat het meestal niet om geld, maar om kwaliteit. Dit is niet de eerste staking voor jou, hè? 18 jaar draai je al mee in speciaal onderwijs, maar heb je vele stakingen meegemaakt? Ik heb uh, niet heel veel stakingen meegemaakt, maar uh, de, mijn eerste staking... en. Uh, voor, ook de laatste staking was onder. Uh, oh, uh, ja, ik ben hem kwijt. <laughs> onder minister Deetman. Uh, daar hadden we het eerder over. Ja, dat, uh, dat is zo. Ja. En verder ben ik eigenlijk nooit voor geld de straat opgegaan. Maar nu is de maat vol. Natuurlijk is de maat vol. Want uh, je ziet dat je kinderen met uh, zorgbehoeften, maar ook zonder zorgbehoeften, niet, niet meer behoorlijk kan begeleiden. Ik ben gisteren bij jou langs geweest op de school in Amsterdam waar jij werkt, de Van Koetsveld School. Ja, ik ben er mee kijken in de klas. Um, ja, om te kijken wat die bezuinigingen nou voor jou in de praktijk zullen gaan betekenen. Goedemorgen, goeiemorgen, wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Goeiemorgen, goeiemorgen, allemaal van groot tot klein... We hebben hier te maken met uh, kinderen die heel moeilijk leren. Met een, een groep die uh, laag intelligent is en vaak ook nog wel... Uh, bijkomende dingen hebben als moeilijk concentreren... Uh, of heel druk zijn of heel bewegelijk zijn. Uh. Dus dat is vaak, is vaak ook nog wel een combinatie uh, van dingen. Uh, we zijn hier op school bezig om deze kinderen heel breed zelfredzaam te maken. Dus het gaat om zelfverzorging. Het gaat uh, zoals bij wat je noemt de t uh, keuzes leren maken. Okay, wie moest de thee uitdelen Roberto. Nou, Roberto. Wat wil, je, wil je Water of tea? Nee. Ah, ja, hij was Had hij al gezegd dat hij thee wilde? Ja. Oké. Okay. thee. Ja, als een, um, een, um, ja. Ja, een jongvolwassenen zich zelfstandig kan redden, dan Roberto. heeft iedereen daar wat aan. Nog zegt van het kan misschien wel gaan sneeuwen. Is het koud buiten? Zo koud dat het sneeuwt? Nee. Als het niet sneeuwt. Dan kan het wel gaan. Regen nog. We verkeren nu in de gelukkige omstandigheid dat we twee logopedistes hebben. Dus die kinderen leren iedere week tien nieuwe gebaren. Met de bezuinigingen houden we maar één logopedist over. Dus als er in de toekomst van dit soort projecten zijn, zullen we ze niet meer zo makkelijk kunnen uitvoeren. Voor een school als deze betekent het dat wij uh, nu met, ja, uh, volgens mij 35 fulltime banen. Daar gaan er uh, tien van weg in de loop van drie jaar. Dat is bijna een derde. En dan krijg je van mij eerst even je telraam. Hoeveel kraaltjes wil jij naar de andere kant schuiven? Uh, zeven. Eet. Sonja, dan zitten we in de klas. Drie aparte groepen zitten te rekenen. Ja. Jij bent met één bezig. Uh... Paulien ondersteunt uh, is er eigenlijk extra voor uh, Abdurrahman. Uh, die uh, is heel druk en heeft heel veel moeite met uh, concentratie. Als die ondersteuning er niet zou zijn, zou ik hem uh, in mijn eentje niet kunnen, kunnen begeleiden. Uh, de andere groep wordt gedaan door de klasassistent. Uh, zo intensief zou dat, uh, zou dat niet meer kunnen. Als die bezuinigingen doorgaan, dan is deze wijze van werken niet mogelijk. Nee, dat is niet mogelijk. Nee, dat is niet mogelijk. Want ik zou uh, veel meer momenten uh, uh, in mijn eentje uh, er moeten zijn. En misschien dat je op een aantal momenten maximaal met z'n tweeën kunt zijn. Maar dan is er nog een groep die niet, uh, niet bediend wordt. Je ziet dat er in deze groep al twee niveaus zijn. Ben uh, klaar? Jij bent klaar. Heel goed. Ja, dit raakt, raakt mij zeker uh, emotioneel, omdat ik denk dat dit onderwijs nauwelijks in beeld is. Omdat het gewoon maar een heel klein onderdeel is van het onderwijs. En dus heb je de lakens al uitgezocht om uh, morgen de, de leuzen op te schilderen? We gaan uh, morgenochtend hier met een, uh, een aantal van het, van het team uh, samen, samen aan het, uh, aan het werk, uh, inderdaad. En, uh, Vertrekken dan gezamenlijk naar de arena. Het is weer maandag, het is weer maandag. En vanmiddag gaan we weer naar huis toe. Ja, dat was gisteren op de Verkoetsveldschool. En inmiddels staat Sonja Brilman hier naast mij in Amsterdam Arena. Is er van gekomen? Is er een laken beschilderd vanmorgen door jou en de mededocenten? Ja, gisteren was het nog niet helemaal duidelijk, maar we, zijn, uh, er toch toe, we hebben toch een uh, spandoek gemaakt en dat hangt op de school. Omdat wat staat erop? Er staat op uh, gesloten wegens verbijstering. Kijk, en over verwijstering gesproken, de vrouw waar het allemaal om gaat, Van Bijsterveld, de minister, die staat ook op een uh, hoedje wat je op hebt. Die school waar jij het over hebt, uh, die is helemaal leeg, geen kinderen? Hoe is daarop gereageerd door de ouders? Uh, ouders zijn heel erg op tijd uh, op de hoogte gebracht, nog voor de voorjaarsvakantie. Uh, ze, er is uitgelegd waarom wij uh, gaan staken. Dat dat uh, is om de kwaliteit uh, van het onderwijs te behouden. Uh, zij konden ons uh, bellen en uh, bereiken voor vragen. We hebben geen enkele vraag van ouders gehad. Dus die steun heb je zeker? Ja, ja. ja. Het, het, we hoorden het in de reep ook al, maar het gaat jou echt aan het hart. Hè? Want gisteren toen wij het erover hadden, ik kan me vergissen... maar volgens mij zag ik ook even betraande ogen uh, opwellen. Dit, dit, dit, dit, dit grijpt in, hè? Nou ja, dat, dat, dat grijpt zeker in. Als, want ik werk met kwetsbare kinderen. Uh, ja, want je bent ook ambulant begeleider. Je zit ook op ambul ambulant begeleider. In die, in, in die setting zie ik ook, uh, ook kwetsbare kinderen, maar ook reguliere kinderen. En ik zie leerkrachten die nu al alle zeilen moeten bijzetten. om uh, kwalitatief goede ondersteuning te kunnen geven. Als daar uh, 60% van de middelen en mensen verdwijnen. Hoe wil de minister dat ze dat nog blijven doen? Als bij ons uh, uh, van de 35 voet- en banen die er nu zijn, ja. 10 voet- en banen weggaan, hoe wil de minister kwalitatief onderwijs blijven geven? Kunnen er, zouden de kinderen, want dat is wat de minister wil: hè, meer kinderen uh, in het reguliere onderwijs. Zou dat kunnen bij jullie op school? Een beetje gewetensvraag, maar hoeveel kinderen bij jullie zouden in het gewone onderwijs terecht kunnen? Uh, we hebben 130 kinderen op school en als je dan kijkt... dan zou er misschien 8% uh, uh, het onderwijs in kunnen, maar wel met voldoende begeleiding. Want... dat is het punt, hè, want die, op die begeleiding wordt bezuinigd en dus kunnen ze er niet terecht. Oftewel willen ze stappen verder kunnen komen en een zelfredzaam leven kunnen leiden. Wat betekent het voor jouw werkplezier? Wat zeg je? Wat betekent het voor jouw werkplezier, dit? Voor, voor mijn werkplezier betekent dat, dat ik... Uh, Misschien al veertien kinderen in de klas kan krijgen. Dat ik ga zien dat ik kinderen moet gaan bezighouden en niet een stap verder kan helpen. Dat, is, dat vind je erg, hè? dat ze niet verder kunnen helpen. En dat vind ik erg, want dat is uh, mijn plezier in het uh, speciaal onderwijs. Dat heb je duidelijk gemaakt. Ga verder staken. Er moet actie gevoerd worden. Dankjewel, Sonja Brilman van de Verkoetsveldschool in Amsterdam. Dankjewel, zij gaat verder staken. Zij voegt zich onder die tienduizenden demonstranten hier in de Amsterdam Arena. Maarten Bleumens was dat vanuit Amsterdam. En zometeen na half twee. Dus meer hierover dan praten we met Ton Elias in Stand.nl. De stelling dan: er wordt terecht actie gevoerd tegen bezuinigingen op passend onderwijs. En uh, u hebt dat gisteren gehoord. Deze week volgen we in de Werkweek Oud-politica Hedy Dancona. Heeft alles te maken met Internationale Vrouwendag. We kijken even wat ze op dit moment aan het doen is. Ik ben nu heel hard aan het lezen, want ik ben voorzitter van de Opzij Literatuurprijs. Ik ben nu bezig in een fantastisch boek van Maartje Wortel, half mens. Um, maar ik heb nog een heerlijk stapeltje wat op me wacht en um, nou verplicht lezen... Prettiger kan bijna niet meer, want je werkt en je doet iets wat je niet later kunt. En morgen hoort u in lunch hoe Dancona haar ervaring gebruikt. om de jonge garde politici wegwijs te maken. Goed, als gezegd, zometeen meteen stand.nl. Nu eerst Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. En u hoorde het net, in Amsterdam Arena zijn tienduizenden leerkrachten bijeengekomen... om te protesteren tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. Van Wijsterveld, de minister, wil 300 miljoen besparen op dat passend onderwijs. Er bestaat twijfel over het Zwitserse bedrijf... dat belangstelling zou hebben voor overname van Netcar in Born. Die onderneming heet QPM. De directeur werd vanochtend geciteerd in het FD. Maar in Zwitserland is het bedrijf een grote onbekende. Als Griekenland failliet gaat en uit de eurozone stapt... dan kan de rekening voor de banken en de overheden oplopen tot 1000 miljard euro. Dat staat in een uitgelekt rapport van de internationale bankorganisatie IIF. Eind van de week moet duidelijk zijn hoeveel banken bereid zijn... de Griekse schulden af te schrijven en hoeveel zij voor hun rekening willen nemen. Het is een van de maatregelen om te voorkomen dat Griekenland failliet gaat. En de Italiaanse overheid heeft via luchtfoto's een miljoen huizen teruggevonden... die niet in het kadaster staan. De fiscus verwacht op deze manier 2 miljard euro aan extra belastingen te kunnen innen. Vorig jaar werden in Italië al 2,5 miljoen panden ontdekt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van der Berg. 40.000 boze leraren voeren vandaag actie tegen de bezuiniging op passend onderwijs. Minister van Bijsterveld wil namelijk 300 miljoen euro per jaar. Uh minder uitgeven aan deze onderwijsvorm, die voorziet in extra aandacht voor zogenaamde zorgleerlingen, kinderen die extra aandacht nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld dyslectisch of autistisch zijn. En dat zijn er steeds meer. Is bezuinigen noodzakelijk om deze vorm van onderwijs betaalbaar te houden, of worden kwetsbare kinderen de dupe en is het terecht dat we massaal voor hen in de bres springen? Ik ga over praten met Ton Elias, die is Tweede Kamerlid voor de VVD. Dag meneer Elias. Goedemiddag. Um, we beginnen altijd met drie keuzes. Dan mag u alleen maar ja of nee op zeggen en dan zometeen natuurlijk uitgebreid doorpraten aan de hand van die stelling. Hier komen die keuzes. Alle rugzakjes mogen bij mij ingeleverd worden. Ja. Ik verzeker dat kinderen die begeleiding nodig hebben, dat straks nog steeds hebben. Ja. Ik heb medelijden met de kinderen die vandaag niet naar school kunnen. Uh, nee. Dat niet. Um, Geen goed. medelijden. Nee, nee. Ik vind het wel onjuist, maar dat is wat anders. Dat ze, dat ze niet naar school kunnen omdat die docenten allemaal staken. Dan, dan de stelling. Die luidt als volgt, er wordt terecht actie gevoerd tegen bezuiniging op passend onderwijs. Nou, u hebt de omstandigheden waaronder dat allemaal gebeurt net uitgebreid voorbij horen komen. En we zijn nu benieuwd naar u eens of oneens op deze stelling. Sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, nummer 0800 1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Stelling ook voor u, meneer Elias, er wordt terecht actie gevoerd... tegen de bezuiniging op passend onderwijs. Eens of oneens? Wat denkt u? Ik denk... Uh, nou, laat, ik, ik denk, hij gaat iets gek zeggen. <laughs> oneens. Ja, nee, ik ben het daarmee oneens, ja. omdat in de kern de zorg gewoon overeind blijft, ondanks allerlei spookverhalen... die de vakbonden hierover naar buiten brengen. En dat laatste vind ik heel erg zorgelijk. Maar goed, 40.000 mensen die dus nu in die arena zijn... die hebben het helemaal bij het verkeerde eind. Die maken zich onterecht zorgen. Zich nee, toe. ze maken zich terecht zorgen, maar dat komt omdat ze zijn misleid. En dat vind ik erg. Ja, maar die laten zich toch niet zomaar met een kluitje... door de vakbond het insturen. in sturen? Die hebben toch... U net, ik weet niet of u al uh, meeluisterde toen we net die reportage lieten horen... Ja. van die mevrouw. Uh, hè, reportage op haar school en daarna hoe ze erover praten... daar uh, in de arena. Dat lijkt me nou niet iemand die, die zegt... van nou wat de onderwijsbond uh, zegt, dat volg ik klakkeloos. Nou ja, luister, misschien niet die de mevrouw... maar de feiten zijn dat uh, die zogeheten ambulante begeleiding... sorry voor dat vreeswekkende onderwijsjargon... dat heb ik ook niet bedacht maar dat die specialistische hulp op scholen... voor een groot deel gewoon blijft bestaan. En dat is het hardnekkigste en grootste misverstand. Mensen beweren uh, dat alle, me, alle begeleiders van kinderen... met wie iets aan de hand is op een school en die geholpen worden... zodat ze in het gewone onderwijs kunnen doorfunctioneren... waar ik hartstikke voor ben dat dat allemaal weggesneden wordt. Ja. En dat is feitelijk onjuist. Maar we horen hier een praktijkvoorbeeld van die mevrouw. Die heeft het dan over logopedisten. Uh, daar moet er gewoon één van weg. Uh, waardoor, waardoor dus de zaak in de problemen komt. Want de, de kinderen die nu door twee worden geholpen... die worden straks nog maar door eentje nee, geholpen. Ja, maar dat is niet waar. Want die logopedisten kan opnieuw gewoon door de school worden ingehuurd. Ik zal proberen zo min mogelijk in de techniek te duiken. Maar ik moet toch iets uitleggen. Mag ja, dat? Ja, natuurlijk. Nou, we hebben nu rugzakjes. En een, een kind dat een indicatie heeft, dus daar waar iets mee is... daar krijgt de school geld voor. Daar zit een perverse prikkel in. Want hoe meer kinderen wat hebben, hoe meer geld de school krijgt. Dat is natuurlijk niet goed. We hebben inmiddels één op de vijf kinderen in het voortgezet onderwijs... met wie iets aan de hand zou zijn. Dat is natuurlijk raar. Dus wat we moeten doen, is die kinderen die echt hulp nodig hebben die moeten hulp krijgen, dus we schaffen die rugzakken allemaal af. Vervolgens hebben we samenwerkingsverbanden gemaakt... in het voorstel van de wet wat we vanmiddag gaan bespreken... en vrijwel zeker gaan aannemen... We hebben uh, samenwerkingsverbanden gemaakt tussen alle speciale scholen. De scholen waar hele zware zorg wordt verleend aan kinderen in combinatie met onderwijs. En de gewone scholen en in een combinatie met die specialistische hulp op die gewone scholen. Vanaf nu is het zo dat als er iets is met je kind, dan breng je dat kind naar school. Je moet tien weken voordat de school begint of voordat het kind in aanweging komt om op school te worden geplaatst, moet je je aanmelden. Dat moet je natuurlijk wel op tijd doen als ouder. Maar als je je kind naar een school brengt, dan is de school verplicht om dat kind te plaatsen. Dan ben je ook in één keer van het gedoe af dat er allerlei kinderen thuis zitten. Zodra die wet gaat werken dan hè, en als die aangenomen wordt. Uh -huh. En dan de school is verplicht om een kind op te nemen. Dat betekent dat die school sneller en beter zijn best zal doen om dat kind ook te helpen. Daar komt geld voor, blijft beschikbaar, grotendeels, niet allemaal. Om eventueel ook specialistische hulp in te kopen en om te zorgen dat als dat niet werkt, dat het kind nog steeds ja. naar, het gewone, sorry, naar het speciale onderwijs kan. Ja. Alle 70.000 plekken in het speciale onderwijs blijven ja. bestaan. Maar zegt u daarmee dus dat die mensen die daar nu in die arena staan, uh, met, de, met de vakbonden, uh, laten we zeggen, uh, Paul achter hen, dat die daar eigenlijk voor niks staan of eigenlijk maar voor hun eigen belang staan? Nou, waarom ze er staan weet ik niet. Maar ik denk dat een groot deel van hen niet weet wat ik nu net toelicht en dat ze allemaal denken dat die specialistische hulp volstrekt wordt opgedoekt. Er gebeuren wel een paar dingen, want je kan het bezuinigen, je doet altijd pijn en er wordt 300 miljoen bezuinigd en daar loop ik ook niet voor weg. Wat we doen is, en daar kan je een discussie over voeren, we maken de klassen in het speciaal onderwijs. 10 groter. Dat betekent dat die gemiddeld, het schommelt zo'n beetje tussen 10 en 14 in de klas, gaan ze van 10 naar 11 kinderen, of van 14 naar 15 kinderen. Nou, dat is, daarvan kan je zeggen, ja, dat is, dat is niet prettig, maar om nou te doen alsof de hele samenleving in elkaar stort en of het hele onderwijs wordt afgebroken, dat vind ik zwaar en zwaar overdreven. Wij houden in Nederland 1,9 miljard, bijna 2 miljard euro over voor zorg voor kinderen met wie wat aan de hand is. Dat is net zoveel veel als we in 2005 daarvoor uitgaven. Ja. Nou, dan kan je mij niet aan boord komen met, dit, met het verhaal dat we ineens asociaal zijn geworden in Nederland. Dat denk ik gewoon niet. Journalist Hugo Borst schrijft in zijn boekje Hoop en Vrees, met daarin verhalen van bezorgde dat ouders die... over de bezuiniging op dat passend onderwijs. Je bezuinigt niet op kinderen en al helemaal niet op kwetsbare kinderen. Nou, Waar ik op bezuinig is op bureaucratie. Op het feit dat uh, allerlei specialistische hulp slecht georganiseerd is... dat er twee verschillende autootjes voor hetzelfde kind aankomen rijden... met een begeleider erin. Dat soort flauwekul, dat moet eruit. Ja. En die scholen die houden hun budget om de beste mensen die die specialistische hulp ook nog eens een keer organisatorisch... handig geregeld verzorgen, gewoon ja. in te blijven duren. Maar die, even die indicatie, hè, van, van of een kind nou wel of niet... Uh, <kijkt> in aanmerking komt voor het speciale onderwijs. Ik begrijp dat eind vorig jaar werd bekend dat het aantal kinderen... Uh, dat speciaal onderwijs nodig heeft, alleen nog maar stijgt. Uh -huh. Nou, dat dan, dat is komt... toch, dan is het toch niet logisch om daarop um, te bezuinigen? Nee, maar die, <hijf> het punt is dat ik heb uitgelegd... dat er een perverse prikkel in de financiering zit, waardoor meer kinderen dan noodzakelijk een ja. indicatie krijgen. En natuurlijk zal dat voor een heleboel kinderen wel degelijk... ik doe niet alsof uh, uh, echte ADHD of een kind met Asperger... of een kind met een andere stoornis alsof dat nep is... Of dat, dat, en dat het kabinet zegt, nee joh, dat doen we maar even niet. Dat is allemaal niet waar. Maar er zijn, nogmaals te veel indicaties hmm. afgegeven door die perverse prikkel... die in het financieringssysteem van die rare rugzakken zit. Er worden 3000 ontslagen genoemd. He. Klopt dat cijfer, denkt u? Um, er wordt die mensen die nu in dienst zijn bij die, uh, uh, uh, bij die centra, uh, die zullen worden ontslagen. Dat klopt. Niet allemaal, maar een aantal. Maar die kunnen opnieuw door, wat ik net uitlegde, die samenwerkingsverbanden... Worden ingehuurd. Ja. En dat laatste deel van het verhaal wordt er niet bij verteld door die bonden. Ja. Nou, dat vind ik dus uh, zeer, nou, zacht gezegd, uh, zeer eenzijdige informatie, om niet te spreken van misleiding. Nou, we hebben die docenten gisteren natuurlijk ook de drie mannen op het bordes van het Katshuis uh, zien staan. Uh, die zitten daar uh, de komende weken bij elkaar. En daar zijn ze natuurlijk ook bang voor dat er, nog, dat er nog straks meer moet worden bezuinigd op dat passend onderwijs. Ja, daar kan ik geen zinnig woord over zeggen. Maar wat denkt u? Ik zei dat ik daar geen zinnig woord over kan zeggen. Maar wat denkt u? <laughs> ik zei, dat zo wordt het wel twee uur, <laughs> ja. dat ik daar geen zinnig woord over kan zeggen. Nee, maar u kunt er natuurlijk wel een zinnig woord over zeggen, maar u wilt dat misschien niet. Nee, ik kan er geen zinnig woord over zeggen, want ik zit er niet bij. Ik en daar komt er uiteindelijk, ik... en daar komt uiteindelijk een onderhandelingsresultaat uit... en daar moet ik als individueel fractielid zijn zijner tijd ja of nee tegen zeggen. Ja. Er wordt van tevoren niet gezegd, van dit is onze uh, uh, inzet wat betreft dat passend onderwijs. Dit is, dit is het en hier kunnen we het bij laten. Nee, maar dit is, er, zitten daar drie onder, zes, er zitten daar zes mensen te onderhandelen. En die komen wel of niet uh, eruit. En dan komen ze met een onderhandelingsresultaat. En dat komen ze aan hun uh, fracties, aan hun politieke achterbannen kan mm -hmm. ze dat presenteren. En die zeggen daar dan vervolgens ja of nee. Ja. nee ik vraag het ook omdat bij het CDA lijkt er toch wel wat twijfel hè, over, deze, over deze beslissing. Uh, die lijken uh, een beetje te worstelen met die bezuiniging. Een van de voorlichters daar van het CDA, die hadden wij vanochtend even aan de lijn, die, die liet ons weten dat, het, uh, ja, dat ze toch ook wel een beetje schrikken van de eenzijdige tirade tegen de leraren. Dan met name vanuit de boezem van de VVD. Ik denk dat ze u bedoelen eerlijk gezegd. Uh, ja, nou dan moeten ze precies aangeven waar ik dat gezegd heb. Ik heb nog nooit, ik heb in alle bijdragen waar ik ook maar geweest ben... heb ik gezegd dat ik het vind dat leraren een buitengewoon moeilijk en interessant vak hebben. Dat ik heel erg veel enthousiaste en betrokken leraren ontmoet. Maar ik heb ook gezegd dat ik vind dat die leraren die hun vak niet goed uitoefenen... zich eens moeten bijscholen en als dat allemaal niet werkt of ze komen niet in de benen... dat je die dan moet vervangen. Dat vind ik een volkomen normale opmerking vanuit het oogpunt dat je vindt dat geld dat voor onderwijs wordt uitgetrokken... door een samenleving die dat geld via de belastingbetaler bij elkaar haalt... dat dat zo goed mogelijk moet ja. worden besteed. De, de Inspectie voor het Onderwijs heeft bijvoorbeeld vastgesteld... dat één op de vijf leraren de, de, de, de les niet efficiënt besteedt. Nou, ik vind dat ik daar als parlementariër iets van mag vinden... en mag vinden dat dat beter en, ja. en efficiënter georganiseerd moet zijn. De vraag is, geldt dat ook voor de docenten in het passend onderwijs? Nogmaals, Ik hoor ook maar nee, voorbeelden. Ik, ik, zie, ik zie inderdaad voorbeelden nee, Denk ik niet. Ik denk dat, dat denk ik helemaal niet. Nee. Ik ben in heel veel van die scholen geweest. En uh, je hart breekt soms als je ja. in zo'n klas staat. Er is nog iets maar, anders. Maar, he, maar, je... dat wil, maar dat is dus ook de reden waarom ik heb gezegd. Kinderen die echt zorg nodig hebben, zullen die altijd blijven ontvangen. En ja. daar sta ik ook voor. Er was door een fout in de, in de wetgeving, dreigden twee scholen voor epilepsie. die dreigden om te vallen. Omdat, nou, dat is te ingewikkeld om uit te leggen. Maar daar, daar, daar dreigde iets fout te gaan. Toen heb ik zelf een amendement gesteund. van mevrouw Ferrier van het CDA. om te zorgen dat die scholen ja. gewoon overeind bleven. Er speelt nog iets anders mee, hè? want de, de, de prestatiebeloning moet er komen, vindt dit kabinet voor leraren. Die moet doorgaan. En nu zeggen mensen van ja, die. 300 miljoen dat gaat daar dat gaat daar naartoe ja, dat is onzin, want voor hetzelfde geld kan je zeggen, de 150 miljoen die extra beschikbaar is om te zorgen dat leraren beter, professioneler worden bijgeschoold om beter met verschillen in de klas om te gaan, waardoor er minder specialistische hulp voor kinderen door ingevlogen specialisten nodig is, die kan je ook schrappen. Dat is allemaal appels met peren vergelijken. Ik vind het volkomen normaal dat je ook in het onderwijs tegen jonge, enthousiaste mensen zegt, of tegen oude, enthousiaste mensen die, die een stap harder lopen dan anderen, we betalen jou meer. Dat hmm. gebeurt in de hele samenleving, waarom zouden we dat in het onderwijs? Nee, niet ik, doen? Ik bedoel, dat is denk ik een mooi streven van het kabinet. Alleen de vraag is: betaal je dat als een soort sigaar in eigen doos? Zeg je van: we halen dat bij, weg bij dat passend onderwijs en sluizen het dus naar die leraren terug? Of uh, boor je daar extra geld nee, die voor? Hele, die hele uh, uh, aanpak van het opnieuw organiseren en beter organiseren van het passend onderwijs... heeft eigenlijk met geld helemaal niks te maken. Er is een evaluatiecommissie geweest onder voorzitterschap van D66... oud-Kamerlid mevrouw Lambrechts, en die heeft vastgesteld... in 2009 was dat alweer, dat het... Er één grote uit de hand gelopen bende is geworden. Dat het onduidelijk is, dat het ondoorzichtig is, dat het bureaucratisch is... en dat dat hele systeem moet worden verbeterd. En dit kabinet is gekomen, minister Van Bijsterveld van het CDA... dus ik weet niet waar die woordvoerder dat allemaal vandaan haalt... minister Van Bijsterveld van het CDA... is gekomen met deze aanpak en dit plan... en waarvan de kern dus is... De zorgplicht, de scholen, die moeten zorgen dat die kinderen worden opgevangen. Kijk, het is heel simpel in één zin. Wij willen voorkomen dat kinderen op het speciaal onderwijs zitten... die eigenlijk in een gewone klas kunnen zitten. Net zoals we niet willen dat een deel van de kinderen in de gewone klas... eigenlijk speciaal onderwijs zou moeten volgen. Nou. Dat is de kern. Nou. Uh, nog even wat reacties uit de politiek. Want Dijsselbloem van de PvdA zegt... Ja, het kabinet wil die bezuiniging <coughs> al op 1 augustus van kracht laten zijn. Hij vindt dat te snel. Scholen zijn nog niet uh, voorbereid. D66 sluit zich daarbij aan. Het is te vroeg voor deze bezuinigingen, zeggen ze daar. Ja, dat is, uh, uh, ik vind het politieke muziek. Ze weten drommels goed dat er iets moet veranderen aan dat stelsel. Ze zien dat het kabinet eventueel in, in, in, in gevaar zou kunnen worden gebracht door uh, uh, die ketelmuziek die de vakbonden nu, uh, nu maken. Uh -huh. En ze proberen daar politiek een slaatje uit te slaan. Nou ja, ze zijn bij mij aan het verkeerde adres. Meneer Elias, nog even één ding. U zat hier gisteren bij de collega's van de VARA... Uh, met een moeder die in dit schuitje zit. Hè. Die heeft een autistische zoon. En uh, u zei, ik ga uitzoeken of dat geld dat scholen nu krijgen... dus in plaats van die rugzakjes per leerling... wel degelijk wordt gebruikt voor het passend onderwijs. Met, met andere woorden, of dat geld geoormerkt is. Hebt u dat intussen uitgezocht? Ja, ik ga eh, daar de minister een paar vrij dringende vragen over stellen. Het is een lastig probleem. Het was eigenlijk een beetje technisch. Maar goed, u vraagt ernaar. Um, het probleem is natuurlijk dat dat geld dat bedoeld is om kinderen te helpen, uh, niet voor uh, het onderhoud aan de centrale verwarming. Nee, maar daar je is die moeder bang voor, he, bijvoorbeeld. Ja, maar als je vanuit Den Haag alles gaat voorschrijven, dan uh, heb je, zit je weer volstrekt uh, mee te besturen in wat er in zo'n school gebeurt. En dat was nou net iets wat het onderwijs tegen ons zei: doe dat nou toch alsjeblieft niet. Dus ja, ik denk dat je veel meer een, een, een, zou moeten streven naar uh, financieel competente schoolleiders. En dus ook mensen die dat aantoonbaar niet goed doen. Uh, zou moeten ontslaan nadat je eerst serieus geprobeerd hebt... om ze bij te scholen, dan dat je nou weer vanuit Den Haag... met allerlei, zoals dat dan heet, oormerken... maar met, met allerlei kunstrepen moet aankomen no. zetten... om op schoolniveau te gaan bepalen wat er gebeurt. Okay. Maar het uitgangspunt moet zijn, en daar geef ik die mevrouw volstrekt gelijk in... dat geld dat vanuit Den Haag bedoeld is... Om bij leerlingen te komen die die zorg nodig hebben, daaraan besteden. Dat is ook de reden waarom ik vind dat die hele bureaucratische rimram die er nu in zit, eruit gesneden moet worden. Want uh, ik betaal niet voor managers, uh, of ik, maar goed, wij vanuit Den Haag betalen niet voor managers en voor vergaderen en voor gebouwen. Maar voor onderwijs, maar voor kinderen. Ja. Goed, uh, blijf meeluisteren, want we gaan naar de reacties. Uh, er wordt terecht actie gevoerd tegen bezuiniging op het passend onderwijs. Daar hebben nu bijna 1500 mensen op gestemd. 62% is het eens, 38% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, we dus met Job de Jong uit Zwolle. Dag meneer de Jong. Goedemiddag, ik uh, wil graag even reageren. Um, ik ben het eens met de stelling, meer dan eens. Um, dat zou ik graag willen onderbouwen aan de hand van een uh, heel kort geïllustreerd voorbeeld. Heel kort. Ja, heel kort. Uh, u heeft hier te maken, ik dus als beller, nu bij u in de uitzending. Uh, ik ben een uh, uh, MBO-student die ook uh, uh, uit het past onderwijs, namelijk LGS. Um, uh, ge, ja, uh, begeleiding krijgt, gefinancierd wordt, zeg maar... om uh, te zorgen dat ik uiteindelijk kan werken, zeg maar. Als dit kabinet van plan is, 3000 euro te bezuinigen... en iedereen in mijn positie moet aan het werk... dan vind ik, uh, dan moet daar dan, dan geld voor zijn. En uh, dit kabinet is meestelijk in het snijden op de verkeerde vlakken... de verkeerde moment. Ik zou ook heel graag, ik wil ook nog even zeggen... Ik ben het totaal niet eens met uw gastspreker... en ik zou heel graag een reactie willen hoe hij denkt... dat uh, als er gesneden wordt in deze wet... Um, hoe hij denkt dat dan dit soort problemen opgelost kunnen worden. Ja. En dan zou ik heel graag dat alle bellers geweest zijn... van hem inhoudelijk een reactie wensen. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Janneke droog ik, heb een, uh, ik ben het helemaal eens met de stelling. Ik heb een uh, praktijk in supervisie en coaching... en ik heb erg veel docenten in uh, begeleiding... En ik heb vorig jaar onderzoek gedaan naar uh, docenten, um, uh, hoe zij de relatie met hun leerlingen ervaren in het VMBO. En die uh, relatie ervaren zij uh, als zeer goed, maar uh, daar kwam uh, als, als hele belangrijke conclusie uit dat docenten zich ontzettend overbelast voelen. En uh, het bijzondere daarbij was eigenlijk dat uh, uh, zij uh, zich niet alleen overbelast voelen richting de kinderen met een rugzakje... Maar vooral uh, voelen zij zich tekortschieten... naar kinderen die uh, helemaal geen rugzakje hebben, die, uh, mm. ja, die, de andere kinderen. Ja. En uh, dat tekortschieten, dat zorgt voor zo'n groot uh, schuldgevoel... dat dat een van de redenen is waarom ze zich over nou. vaak overspannen voelen. Oké, okay. dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Hallo? Hallo, zeg maar. Ik ben uh, Puk Zwartepoort, ik zit in de auto. Ik, uh, ik denk een beetje gemengd over de stelling. Ik vind dat uh, de zorg voor kinderen en ouderen dat die moet blijven. Dat het beter zou moeten worden, dat is allemaal niet mogelijk. Daarom zitten er een dus aantal de ministers deze week bij elkaar om overal te bezuinigen. Ik wil zeggen dat kinderen en zorg, dus, of ouderen, de zorg moeten blijven houden. Maar je kan best gaan kijken waar je dat kan herconstrueren. Er zijn wel afdelingen in de zorg. waarvan je zegt. nou, dat zou wel eens een keer onder de loep moeten worden gesteld. Maar het gaat nu over de scholen, hè? Als, als laatste staken. vind ik een slecht voorbeeld voor onderwijzers. Dat... De voetbaltrainers worden op dit moment aangesproken. op slecht voorbeeld in de stadions. Mm. Maar ik vind 30.000, 40 40.000 mensen nu in de stadion. terwijl de zorg voor kinderen onontbeerlijk mm. is. vind ik ongepast. Ook, ook als ze zeg maar opkomen voor die kinderen. want dat zeggen ze te doen. dan vindt u nog steeds dat de staking niet kan? Duidelijk. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag mevrouw Beckman uit Bodegraven. Meneer Elias beweert iets wat niet klopt. Hij zegt dat er geen ontslagen gevallen binnen het speciaal onderwijs. Dat al die 70.000 werkplekken uh, blijven bestaan. Dat is niet waar. Op het Westerbeekcollege in Den Haag. Dat speciaal onderwijs van VMBO tot en met VWO. Trouwens, met een uitstekend hoog slagingspercentage op VWO. En leerlingen die door te stromen naar de uh, universiteit. Uh, daar zijn de eerste onderwijs. Ontslagen van leerkrachten al aangekocht voor het komend schooljaar. Okay. Dus, maar, uh, meneer Elias, het is beter. Nee, oké. Okay, maar goed, ik wil even terug naar dat, naar dat passend onderwijs. Want daar gaat die stelling over. Er wordt terecht actie gevoerd tegen de bezuiniging op dat passend ja, het passend onderwijs. Ja, dat is terecht. Want als die klassen op die school groter worden. dan kan er niet aandacht gegeven worden. die die kinderen nodig hebben. Die komen dan. Uh, die gaan zonder diploma van school. welk intelligentieniveau ze ook hebben. Ja. Het is een school u, u, uitsluitend voor de autisten, althans het, het Westerbeekcollege. Hmm. En die worden we teruggedrongen in de marge van de maatschappij. Punt is duidelijk, dank u wel, mevrouw. Stamperdrel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Ono -on Ik ben het eens met uh, de stelling. En wel omdat uh, het, denk ik, het uiterste redmiddel is voor onderwijzers om eens uh, kenbaar te maken hoe ongerust ze zijn over de ontwikkelingen die zich voordoen. En uh, wat mij de grootste zorg baart, is dat wij niet alleen door de bezuinigingen. Uh, geld inleveren, maar dat we een heleboel know-how overboord zetten. Afgelopen jaren mensen hebben met name allemaal begeleiders gespecialiseerd om leerkrachten in het basisonderwijs te begeleiden. Zoals het nu naar uitziet, uh, komt dat te vervallen. Meneer Elias uh, kan dat ook niet ontkennen. En verder wil ik alleen nog even zeggen, het is een complex geheel. Er zijn nog meer bezuinigingen. Het onderwijs heeft uh, uh, tal van suggesties gedaan om, om geleidelijk of niet te uh, bezuinigen... Mm -hmm. Meneer Elias heeft wel een punt. Als hij zegt van. Het is een beetje apart dat rugzak rugzakken... Nou ja, vrouw heeft niet gezegd. Maar in ieder geval wel uitlokte. Om er misschien iets te makkelijk te verstrekken. Dat zie je bij iedere regeling. Maar de manier waarop hij verder reageert. Een beetje hauter. En het heeft over politieke ketelmuziek. Nou, ik denk dat hij. U, daar u vindt het ook dat het met de suggesties vanuit het onderwijs te weinig gedaan is? Veel te weinig ja. gedaan. Maar ook. Het is. Een bezuiniging op andere tekorten in het onderwijs. Jonge mensen die wel goed opgeleid zijn, krijgen op dit moment geen baan. Jonge mensen die een baan hebben, raken die nu als eerste kwijt. Hmm. Het is heel veel ja. bij elkaar. Oké, okay, dank u wel. Stampt.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met meneer uit Rotterdam. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Heel toevallig, tot vorig jaar augustus, was ik indirect verbonden met die issue. Namelijk, ik was een vervoerder van, van die kinderen als bijzonder. Eh, ja. En dan hoor ik iets, iets zeer frappants van, van, van meneer Ilias, die, die zit bij u in de studio. Die zei: Ik wil van die bureaucratische gedoe vanaf zogenaamde twee auto's van twee aparte ja. kinderen. Ja. Ik heb geen flauw idee waar die praat over. U reed altijd Dat gewoon met uw eigen auto en haalde kind. ze ook weer op. Meneer, de, ieder kind die ik heb vervoerd. Die verdient een echte eigen, eigen auto. Ja. Geloof je maar mee. Ja. En dan okay. moet je meneer Elias een keertje bezoek maken. bij, onder, ja. bij wijze van spreken, okay. uh, Zal ik hem een adresje geven in Maslaus, die, die school. Hij mag dan een keer met u meerijden, kortom. Dank, dank u wel voor het bellen, meneer. Want we zitten bijna aan het eind. En ik wil graag Ton Elias ook nog even de mond gunnen. om uh, te reageren op al die uh, reacties. Uh, meneer Elias, u hebt meegeluisterd. Ja, dat heb ik. Nu mag ik keer meerijden met die meneer die zegt het is echt nodig om ja, gewoon die kinderen het, apart het, te brengen en te houden. Dat is het vervoer van leerlingen naar uh, uh, scholen van speciaal onderwijs, waar die, die voor een deel gehandicapt zijn. Natuurlijk hebben die kinderen recht op vervoer. Daar heb ik het helemaal niet over. Nee. Ik heb het erover dat degene die van, als specialistische begeleiders naar de gewone scholen toe gaan om kinderen te begeleiden dat vaak buitengewoon onhandig organiseren. En dat ze dat op die scholen ook gewoon zien en mij ook melden. Verder ben ik het. Vond ik het wel interessant dat meneer Visser die uh, uh, het eens is met de stelling... maar wel zegt, ja, het is wel een beetje waar... dat het systeem van de financiering van die rugzakken wordt misbruikt. Nou, dat is nou precies ja. wat we gaan aanpakken. En dat is ook wat ik heb uitgelegd. En ik heb dus gezegd dat we... De kern, namelijk uh, het overeind houden voor zo van zorg... voor kinderen die dat nodig hebben, dat zullen we dus ja. ook gewoon doen. Het is wel grappig trouwens, maar u, daarvoor bent u ook politicus natuurlijk... Om net, want er was inderdaad bij de bellers één iemand die het eigenlijk wel eens was met Nee u, Nee, nee, nee, meneer Visser u... was het eens met de stelling. Ja, klopt. Ja. Dus, en daarbinnen ja. vond hij dan toch ja, wel klopt, dat ja. ik gelijk had... dat die rugzakken wat worden misbruikt. Dat <laughs> ja. viel me op, dat maar vond de, ik interessant. Maar de tendens was toch een beetje dat mensen het niet helemaal mee eens zijn? Nee, nee, nee, en dat nee is en heel de, zacht de meeste mensen dat zijn het oneens met wat ik naar voren heb gebracht. En ja. dat is hun goed recht. Maar ik wijs wel op de feiten. En de feiten zijn dat die zorg voor een groot deel gewoon beschikbaar blijft... en voor een ander deel niet beschikbaar hoort te zijn. Want zoveel zieke kinderen, één op de vijf, ik herhaal het... hebben we natuurlijk niet... Nee. in Nederland. En u staat ervoor dat de kinderen die het echt nodig hebben, die zullen dit ook gewoon blijven houden in de toekomst. Absoluut, want toen dreigde nogmaals dat er twee scholen voor epileptische kinderen om zouden vallen, ben ik de eerste geweest die samen met het CDA en de PVV trouwens in de bres is gesprongen ja. voor die scholen. Nou, goed, nogmaals onze bellers, maar dat is één uh, entiteit, zullen we maar zeggen. Uh, er zitten daar in die arena op dit moment 40.000, ik geloof zelfs 50.000 uh, volgens de laatste tellingen uh, die ik net op het ANP voorbij is gekomen. Uh, docenten, mensen die er bij betrokken zijn, ja, die hebt u nog niet overtuigd? Nee, dat weet ik. Maar uh, uh, u telt, ik weeg... Er zijn uh, 180.000 leraren in Nederland. En er zijn er ook een hoop uh, die niet uh, uh, zijn gaan staken vandaag. Ik vind het ook heel raar dat vele van die mensen zijn gaan staken... op kosten van de school zelf en ja, ja. niet op kosten van de vakbondskas. vind ik ook heel raar, blijf ik zeggen. Wordt ook iedereen boos als ik dat zeg. Ja. Maar ik zeg het wel en ik vind het ook. Ja. Dus uh, ik ben niet overtuigd door uh, uh, het lawaai dat nee. daar gemaakt wordt. En ik blijf het bij argumenten houden. Vanmiddag debat. Uh, ik dank u wel voor uw bijdrage aan uh, deze standpunt de als Elias, Tweede Kamerlid voor de VVD. Kijk nog even naar onze site. Bijna 1600 mensen gestemd. 62% eens met de stelling. 38% oneens. U kunt de hele middag blijven reageren op die stelling. Dus er wordt rechtactie gevoerd tegen bezuinigingen op het passend onderwijs. Thijs, met de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, wij gaan het daar ook over hebben met Leni Rademaker. Zij is moeder van een uh, zoon met autisme. En we horen van haar hoe het met haar zoon gaat en hoe zij vandaag beleeft. Verder, te gast. Uh, Oudjournaal lezeres Norlie Beijer en actrice Milo uh, Malou Gorter. Die hebben samen nou, met een aantal mensen een nieuwe versie van Hamlet gemaakt. En uh, ook nog gaan wij praten over de HEMA die een filiaal opent in Parijs. Kijk, hou. Met Herman Pleij. Hebben ze daar ook rookworsten misschien dan, Parijs? Ik denk het nou, wel. Ja, zou wel moeten eigenlijk. Uh, zometeen na tweeën. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Europees Voetbal over Radio 1. Donderdag om 7 uur de Europa League. Twente, Schalke. Tot de voorzet bij de tweede palen moet Canelis de bal wegkoppen. Valencia, PSV. Dan Lens, hakbal Lens, Hutchinson en over de goal. En Azet Udinese. Moet hem erin schieten? Oh, dat is hij heel mooi. Prachtig doelvind. De Europa League. Donderdag vanaf 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.